Door de acties ligt het werk aan de stadion stil. De bouwvakkers eisen een loonsverhoging van 13 procent. Volgens de organisatoren van het WK in Zuid-Afrika komt het evenement niet in gevaar, tenzij de staking maanden gaat duren. Ze hebben de rechters om een stakingsverbod gevraagd, maar die zien geen reden de actie te verbieden. Voor het WK worden in Zuid-Afrika zes nieuwe stadions gebouwd en worden er vier gerenoveerd. De leiders van de G8 zijn het in Italië eens geworden over het beperken van de temperatuurstijging. In een ontwerpverklaring staat dat die stijging niet groter mag zijn dan 2 graden Celsius ten opzichte van het begin van de industrialisering. Om dat te bereiken moet de CO2-uitstoot tussen nu en 2050 met 80% omlaag in de rijken en met 50% in de arme landen. Maar hoe dat moet gebeuren is niet afgesproken. Van de duizend mensen die waren opgepakt toen ze demonstreerden tegen de uitslag van de verkiezingen in Iran, zijn er inmiddels 600 op vrije voeten. Bovendien heeft de politie in Teheran aangekondigd dat er binnen twee dagen nog eens 100 demonstranten worden vrijgelaten. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat er zeker 2.000 mensen zijn opgepakt. Na de verkiezingen op 12 juni die de zittende president Ahmadinejad won, gingen demonstranten dagenlang de straat op omdat ze vonden dat de verkiezingen niet eerlijk waren verlopen. Wielrenner Robert Geesink gaat morgen niet van start in de zesde etappe van de Tour de France. De renner van de Rabobank-ploeg viel vandaag tijdens de rit naar Perpignan. Hij stapte nog wel op de fiets, maar kwam pas tien minuten na rit naar Veuclair over de finish. Na onderzoek bleek dat Geesink zijn pols had gebroken. Het weer, morgen schijnt af en toe de zon en zijn er enkele regen- of onweersbuien. De middagtemperatuur ligt morgen rond 19 graden. In het weekende wordt het minder koel, maar het blijft wisselvallig. Dit was het NOS journaal. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zee, Zandvoort en zomerheers. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM klassiek.